12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Een rechtszaak tegen Afghaans meisje op verzoek van minister Leers uitgesteld. Nederlandse F16 moeten in Libië ook kunnen bombarderen, vindt de VVD. En flink minder onverzekerde.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 Ja, geluid vanuit Damascus. Duizenden aanhangers van de Syrische president Assad betuigen op dit moment in het centrum van Damascus hun steun aan de president. En intussen heeft een hoge functionaris in Syrië laten weten dat de regering van Syrië vandaag nog opstapt. Correspondent Nicole Feven, Nicole, uh, ja, die regering gaat. Wat betekent dat uh, voor Syrië? Nou, Het laat in ieder geval zien dat uh, de autoriteiten er alles aan doen om de onrust ja, in te dammen. Ze hebben al allerlei maatregelen aangekondigd en daar komt dit nou nog bij. Maar ja, het hangt er vanaf wat er voor in de plaats komt. Hè. De, de president die kan regeringen benoemen, ze naar huis sturen. Maar komen daar mensen voor in de plaats... die echt de hervormingen alle beloftes die nu zijn aangekondigd... gaan waarmaken en gaat de straat daar wat van merken. Dus daar is het wachten eigenlijk op. Maar het is niet de verwachting dat op het moment... dat het kabinet naar huis wordt gestuurd... alle demonstranten hetzelfde zullen doen. Ja, gisteren een belangrijke speech van uh, Assad aangekondigd. Maar daar wordt nog steeds op, uh, op gewacht, hè? Nou ja, de... De die worden steeds heviger dat hij het uh, ja, binnen nu en een uur, dat hij zou gaan spreken, maar vooralsnog geen teken ervan. En hij zal uh, nog maar een keer aankondigen dat de noodgestand echt wordt opgeheven, dat er hervormingen worden doorgevoerd, dat meer politieke partijen uh, uh, mogelijk worden zometeen. En hij zal ook uh, uh, aandringen dat als hij aan de macht blijft, dat dat de enige mogelijkheid is om de nationale eenheid te bewaren. Er wonen veel verschillende bevolkingsgroepen in het land en zegt hij, ik zorg hier voor de stabiliteit. Nou, hij heeft steun gekregen vanuit onverwachte hoek. De Saudische koning die heeft hem gebeld en hem hard onder de riem gestoken. Ja, en in het verleden waren die verhoudingen nooit zo goed. Dus nou ja, die steun heeft hij. Maar op straat uh, heeft hij nu ook erg veel mensen op de weg mee te brengen die uh, hem ondersteunen. Maar of het protest echt zal gaan liggen als hij gesproken heeft, het is afwachten. Nicole Ollefeven, dankjewel. De VVD vindt dat Nederlandse F-16's in Libië... ook gronddoelen moeten kunnen aanvallen om het vliegverbod te handhaven. Vorige week bepaalde het kabinet dat het meedoet... aan de handhaving van het wapenembargo in Libië. Daar worden onder meer F-16's voor gebruikt. En daarna nam het kabinet ook het principebesluit... om mee te doen aan het bewaken van het vliegverbod. Maar de manier waarop dat moet gebeuren, die moet nog worden uitgewerkt. Vicepremier Verhagen sloot uit dat Nederland doelen op de grond bombardeert. Maar VVD-Kamerlid Ten Broeke is daar nog niet op voorhand tegen.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 De enorme stijging bij de, bij de zware trucks is het meest opvallend. Dat is echt, uh, Als je dat kijkt, vergelijkt voor heel Europa is dat een enorme toename. 74 procent, dat is echt veel. De transportsector heeft natuurlijk een flinke klap gehad in 2009 en 2010. En we zien nu gelukkig dat dat weer de goede kant op gaat... en dat ze ook weer investeringsbereid zijn. Ja, positieve ontwikkelingen, maar de groei was niet in alle sectoren merkbaar. De verkoop van bussen en touringcars bijvoorbeeld, die liep minder goed.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 Doik stond aan het hoofd van de Cambodjaanse gevangenis... waar zeker 12.000 mensen zijn omgebracht. Advocaten van Doik eisen vrijspraak... omdat hij een onbelangrijke functie zou hebben gehad. Dit is het NOS-journaal, het meegens. aantal mensen zonder ziektekostenverzekering... is in een jaar tijd met 10% gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... lopen er nu 136.000 mensen onverzekerd rond. De meeste onverzekerden zijn tussen de 20 en 40... en van allochtone afkomst... Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat 244.000 mensen wel verzekerd waren, maar niet betaalden. De meeste wanbetalers zijn allochtone mannen. Sinds 2006 moet iedereen in Nederland verzekerd zijn en premie betalen. Als Scheepbouwer, topman van KPN, stopt met zijn bijbaan als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij het havenbedrijf Rotterdam. Scheepbouwer heeft al lang ruzie over de beloning van de directie van het havenbedrijf. Door dat principiële verschil van mening tussen hem en de aandeelhouders... vindt hij dat hij niet langer in de Raad van Commissarissen kan zitten. Ik praat erover met Peter van der Meerschout, hier aan tafel van de economieredactie. Peter, um, komt dat vaker voor? Een voorzitter van de Raad van Commissarissen die opstapt met ruzie? Nee, dat is echt heel bijzonder. En uh, zeker ook als je ziet dat er gewoon expliciet in een 15-regelig briefje... Naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering gisteren gewoon wordt vermeld dat er een uh, principeel verschil van mening is tussen de raad van commissarissen die toezicht houden op de bestuurders en uh, de aandeelhouders. Het gaat hier over een langslepende zaak. Eigenlijk in 2009 heeft uh, Scheepbouwer al gezegd dat hij vindt dat de salarissen van bestuurders omhoog moeten en toen hebben de twee aandeelhouders, dus de Rotterdamse gemeente... En de staat hebben gezegd, nee, dat vinden wij van niet. Ja. En toen is er een conflict, uiteindelijk is er een conflict ontstaan. Ja, dan kijk, die aandeelhouders. dus um, um, Rotterdam is eigenaar voor 70% van de Rotterdamse haven. En de staat voor 30%, die vinden dat het topmanagement eigenlijk wel genoeg verdient. En dan hebben we het over 15 tot 20 mensen. Um, de drie directeuren, die boven dat management staan, die verdienen zo per persoon tussen de 260 en de 300.000 euro per jaar. En er komen dan nog wat bonussen op heen. Dat is natuurlijk veel meer dan de salaris van een minister. Nou, um, uh, Scheepbouwer die zegt, ja, dat kan wel zijn... dat het meer is dan, dan het uh, salaris van een minister. Maar je hebt gewoon goede mensen nodig. En goede mensen haal je uit het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven wordt veel geld verdiend. Wil je ze hebben, ook in dit overheidsbedrijf... want het is natuurlijk de Rotterdamse haven... dan zul je ervoor moeten betalen. Er komt een... Um, uh, ze staan er allebei uh, geharnast in... Komen tot um, uh, de overeenkomst om een soort onderzoek te doen. Laten we nou eens in de omgeving van die bestuurders gaan kijken hoeveel er wordt verdiend. Hoeveel wordt er nou verdiend bij Schiphol? Hoeveel wordt er verdiend bij een energiebedrijf, hoeveel wordt er verdiend bij uh, een opslagtankbedrijf in Rotterdam. En uit dat onderzoek bleek dat de havenbestuurders, die drie topmannen... 15 lager zitten met de salaris. Dus Scheepbouwer had het gelijk aan zijn zijde. Ja. Maar, zeggen de aandeelhouders dan, de staat en de gemeente Rotterdam... sorry jongens, maar de discussie in de politiek is nu zo... niet meer dan een ministersalaris. We blijven ervoor gaan 5 eraf. En inmiddels is het al zover dat de nieuwe financiële topman van het havenbedrijf... Die per 1 juni gaat beginnen van dit jaar. al 5% minder gaat verdienen dan zijn voorganger. Nou, toen was voor Scheepbouwer uit uh, de maat vol. Hij zei: Ja, um, uh, als jullie het dan zo doen, dan stop ik ermee. En dan kan ik ook verder niet meer goed toezicht voeren. En dan was er ook geen mogelijkheid meer om, om tot een ander compromis te komen? Nou, blijkbaar met... niet. Gistermiddag is er een vergadering geweest tussen 3 en 5. Ja, het zijn allemaal keurige nette dames en heren. Er zullen niet met deuren hebben geslagen. Maar er zal toch wel op een hele gemene en, en een vrij stevige manier gezegd zijn: van uh, tot hier en niet verder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 Ook uit het oosten van Ivoorkust komen berichten... dat aanhangers van Watara successen boeken. Ze strijden tegen troepen van president Bakbo... die de presidentsverkiezingen van november vorig jaar verloor. Maar Bakbo weigert op te stappen... terwijl Watara door het buitenland als president van Ivoorkust wordt erkend.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 De 36-jarige Haagse was in de finale met 6-4 te sterk voor de Finse Poikjokki. Ik hoop dat dat goed is. Orfaniard over die finale. Het was heel zenuwachtig, maar uh, op een of andere manier had ik ook wel een bepaalde rust in mezelf. En uh, heb ik er wel gewoon redelijk goed kunnen spelen. Dus ik ben wel tevreden over die finale. In ons land is het, uh, net als in Engeland... Uh, uh, in ons land is het in Engeland razend populaire snoeker, veel bekender dan het poolbiljarten. Wat is het verschil tussen deze twee soorten van spelen? Uh, nou, de snoekers is uh, vooral gewoon één spelsoort. Het is, heel, het is een veel grotere tafel met kleinere pockets en kleinere balletjes. Dus uh, En, en poelen is een kleinere tafel met iets grotere pockets, grotere ballen. En uh, daar speel je meer met effect en flair. En, en, en snoekers, wat statischer, meer de uitvoering. Oké, okay. grotere ballen, meer flair. Poelbouillarten is in ons land niet erg populair en noord is begrijpt er niks van. Het is een hele nieuwe, dynamische, snelle sport... Ik denk dat als er een paar mensen in zouden geloven dat je er echt iets uh, van zou kunnen maken. Maar op een of andere manier is het uh, in Nederland gewoon nog niet echt doorgekomen. In andere landen wel. Een stuk meer in ieder geval. Maar Vanille is won al eens twee keer brons op een EK op het onderdeel Straight Pool. En heeft ook de nodige Nederlandse titels op haar naam. Maar dit is de eerste Europese titel. Hoe komt iemand er eigenlijk bij om te gaan poolbiljarten? Ik ben, uh, toen ik uh, ging studeren in Leiden, ging ik met een aantal vrienden van mij... Uh, ...naar een poolcentrum toe in Leiden, omdat we dat ik wel leuk vonden om te doen. En uh, ja, toen ik eenmaal begon, ik was ontzettend verslavend. Het is een ontzettend leuk spel, omdat je ook heel erg jezelf tegenkomt de hele tijd. En dat vind ik wel leuk. Ten slotte, heeft ze al veel reacties gehad na het behalen van die Europese titel? Ja, ik heb al uh, een hoop sms'jes. Ik moest ook nog even wat deleten. Omdat het niet meer binnen kon komen. Omdat mijn geheugen vol zat. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja, nee, ik heb heel veel reacties. Ook van mijn familie in Griekenland. En uh, ja, van heel veel kanten. Maar ik werk bij de gemeente Den Haag. En uh, ik had uh, van tevoren had mijn uh, teammanager bij ons uh, gezegd. van: Nou, als je goud bent, dan uh, zorg ik voor een huldiging in het atrium. In het stadhuis in Den Haag. Dus uh, ik, uh, ik zal het zien. Ik zal het meemaken. <laughs> of die dat doet. ANWB, verkeersinformatie nu. Dennis, mooi, goedemiddag. Een hele middag. Bij Utrecht staan er nog twee files op de A28 in de richting van Amersfoort. Tussen de Uithof en Den Dolder, drie kilometer. En een stukje verderop tussen Leuze Zuid en Amersfoort, ook drie kilometer. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Minister Leers heeft gevraagd om uitstel van de uitzettingszaak... tegen het Afghaanse meisje Sahar. en wil eerst nieuwe informatie over de situatie van schoolgaande meisjes in Afghanistan. De Nederlandse F-16's die boven Libië het vliegverbod helpen handhaven... moeten ook gronddoelen kunnen bombarderen. Vindt tenminste de VVD. Vicepremier Verhagen had bombardementen eerder uitgesloten. En het aantal onverzekerden is flink gedaald. In een jaar tijd zijn het er 10% minder geworden. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De sociale netwerksite Facebook wil Nederlandse worden. Hoezo eigenlijk? In ieder geval heeft Facebook een kantoor geopend in Amsterdam. En daar vandaan wordt de hele Benelux bestuurd en de directeur is hier. In het mediaforum: Katrien Keil en Tom Verlind. En het gaat onder meer over de gekste dag. Behenners probeerden gisteravond geld in te zamelen voor allerlei goede doelen. En dat deden ze met humor. U mag zelf beoordelen of het duet van Willeke Alberti en Sophie Hilbrand daar ook onder viel. Ja. Um, in de nationale nieuwsquiz, Wil Horsman. En die komt uit Evertsoort. Dit is Radio 1. Lunch. Maar We beginnen met het medianieuws van vandaag. Politieagenten van het Korps Haaglanden zijn furieus omdat ze een collega moeten missen die het script van een nieuwe tv-serie gaat controleren op fouten. In de Telegraaf staat dat de nieuwe KRO-serie Post Den Haag... is gebaseerd op het Haagse politiekorps. En daarom vindt de korpsleiding het belangrijk dat het script waarheidsgetrouw is. De inzetten van de agent ligt helemaal gevoelig... omdat het net bekend is geworden dat het korps door bezuinigingen... ongeveer 200 agenten moet inleveren. De korpsleiding zegt in een reactie dat er geen agent minder op straat loopt... omdat het script gecheckt wordt door een medewerker van het bureau communicatie. Vijf kranten hebben in het vierde kwartaal van vorig jaar... tegen de dalende trend in een hogere oplage gehaald... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Uitschieters waren het, het Nederlands Dagblad en de Volkskrant... met een groei van respectievelijk 5,5 en iets meer dan 4,5 procent. Bij de gratis dagbladen was de pers de grootste groeier... met een toename van maar liefst 56,6 procent. Desondanks is de pers nog altijd de kleinste gratis krant. Ik zal met alle kracht die in mij is... ...dijk oprichten om het koninkrijk der Nederlanden te beschermen... ...tegen de zeeën van onverschilligheid en regelrechte domheid. Dat kunt u niet, moeder. U hoort actrice Karin Krutsen als koningin Beatrix in de film Majesteit. De vraag is of Willeke van Ammerooi het net zo goed gaat doen... ...in de nieuwe VPRO-serie Beatrix Oranje onder vuur... Het vierdelige drama laat de Forstin zien vanaf haar Leidse studententijd. En Van Amorooi speelt dan de koningin zoals ze nu is. En Mara van Vlijmen vertolkt de rol van de jonge Beatrix. De serie komt in januari volgend jaar op tv. Scheidend NOS-nieuws hoofdredacteur Hans LaRouche wil graag samenwerken met Al Jazeera. Het Arabische televisienetwerk is tijdens de revoluties in het Midden-Oosten een belangrijke bron van informatie. LaRouche zegt dat Al Jazeera veel kennis heeft van een regio... waar de NOS wel mensen heeft zitten, maar die zijn daar niet gevestigd. LaRouche vindt dat Al Jazeera goed laat zien... dat er ook andere perspectieven zijn dan alleen het westerse perspectief. Hij ziet de nieuwszender als aanvulling op andere bronnen... en de eigen correspondenten. Het CDA wil duidelijkheid over de ontbrekende ondertiteling... van programma's op uitzending gemist. De partij kreeg een klacht van een slechthorende... die zei dat hij veel uitzendingen niet kan volgen... CDA-kamerlid Maarten Havenkamp wil nu van minister van Bijsterveld weten... hoeveel procent van de programma's op uitzending gemist... ondertiteling voor Dove en slechthorenden hebben. De ondertiteling is vaak al gemaakt en moet er gewoon onder, vindt Havenkamp. En de NOS gaat het huwelijk van de Engelse prins William en Kate Middleton live uitzenden... op Nederland 1 en op NOS.nl doet de NOS op 29 april... vanaf 11 uur verslag van alle gebeurtenissen. Eva Jinek presenteert de uitzending en oud-correspondent in Londen Tim Overdiek geeft commentaar. Op het NOS Radio 1 journaal besteedt met verslaggever Karin Albers... veel aandacht aan het nieuws rondom de Royal Wedding. En mocht u op de grote dag zelf niet kunnen kijken of luisteren... niet getreurd dan, want s'avonds worden op Nederland 2... de hoogtepunten van de dag nog eens een keer doorgenomen. De sociale netwerksite Facebook heeft tegenwoordig een kantoor in Nederland... in Amsterdam om precies te zijn. En daar vandaan wordt nu de hele Benelux bestuurd. Arno Lubrun is de baas van Facebook Benelux en hij is hier. Ik zei bijna Facebook Nederland... Ik hoor het. Ja, maar het is toch echt Facebook Benelux. Waarom dat kantoor in Amsterdam geopend? Um, nou, je moet ergens in de Benelux uh, starten. Uh, Amsterdam is natuurlijk ook een plek waar uh, creatief uh, heel veel te doen is. En het lijkt ons daarom een goede plek om daar uh, te vestigen. Ja. En is het nou ook een, een laten we zeggen, een inhoudelijke keuze om daar te gaan zitten? Of, of is dat ook handig voor om, om advertenties te verkopen? Um... Het is inhoudelijk een, go een goede keuze en natuurlijk is het ook zo dat uh, veel bedrijven waar wij mee willen samenwerken uh, ook een vestiging in Amsterdam hebben. Ja. En, en dan staat er: uh, Facebook wil uh, een Nederlandse gezicht krijgen. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Nou, ik denk dat je kan een aantal voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld wat we nu al uh, doen met uh, nu. Uh, als je uh, binnen Facebook doet, is het dan eerst natuurlijk voor je vrienden. Uh, je kan aangeven op de nu-site dat je het belangrijkste nieuws uh, wat in Nederland gebeurt, dat je dat echt tussen wil zien. Waardoor je niet alleen maar over informatie van je vrienden op de hoogte wordt gehouden. maar ook uh, dingen die er gewoon in Nederland gebeuren. Ja, uh, dus dat is de combinatie met nu.nl en nog meer van dit soort dingen? Ja, voorbeelden. De, uh, we zijn natuurlijk net, net gestart. Uh, maar ik kan me voorstellen dat we de dingen doen rond Koninginnedag, uh, rond uh, verschillende voetbalclubs uh, in, in uh, Nederland. Er zijn al een legio voorbeelden te ja. U werkt dan met drie mensen op dat kantoor, is er niet wat weinig? Nou, je, je, je moet met een aantal starten. Je, euh, euh, en ik denk dat het, het model wat we inrichten in, uh, in Nederland, zodanig is dat we het liefst gewoon andere bedrijven de mogelijkheid willen geven om gebruik te maken van het platform. En daarvoor heb je niet zoveel mensen nodig. Daarnaast is het ook heel veel advertenties, worden gewoon online ge, hmm. gekocht door duizenden bedrijven. Daar zijn wij niet zoveel voor nodig. Staan die bedrijven eigenlijk al in de rij? Nu u daar in Amsterdam ziet. Nou, zoals ik het net noemde, heel veel bedrijven die kunnen natuurlijk gewoon uh, op het internet uh, dingen doen. En uh, gegeven dat er 4,8 miljoen mensen in Nederland op Facebook zitten en bedrijven onderdeel kunnen zijn van die dialoog met die mensen, is het natuurlijk. Uh, uh, uh, goed om hier te zijn en we verwachten ook dat daar bedrijven op afkomen. Maar goed, ik zet bijvoorbeeld in mijn, in mijn profiel dat ik ontzettend van Italiaans eten hou. Krijg ik dan voortdurend advertenties van Italiaanse restaurants en zo? Uh, nou, ik, ik weet niet waar je het, waar je het aangeeft. Uh, en ik, ik denk dat een van de dingen die wij met bedrijven willen als we ze met hun samenwerken, is ook heel goed nadenken welke dialoog nou eigenlijk werkt. Want ik denk dat je het heel goed noemt. Uh, uh, als je onderdeel wil zijn van mensen en hun, en, en, uh, die gewoon vrienden en ervaring delen, dan moet je wel relevant zijn. En de hele tijd vertellen dat je een nieuwe pizzeria en een nieuwe pizza hebt, uh, dat, dat werkt niet. Nou, uh, ja, dat dus dat, dat, dat, dat soort bedrijven maakt nu misschien wel tv-reclame en die, die verkopen naar de pizza's. Nou ja, daar zitten ook mensen naar te kijken die zeggen: ik hou helemaal niet van pizza. Dus op deze manier, via Facebook, kan je die mensen die dat, dat aangeven natuurlijk ja, wel direct bereiken. Ja, eens. Ja. Um, hoe zit dat eigenlijk? Want u bent dus de baas van de Benelux. Nou ja, Nederland weten we dan. Hoe zit dat in België en Luxemburg? Ja, nou, in, in België hebben we uh, ook maar liefst 4,5 miljoen mensen die op Facebook zitten. En in Luxemburg, niet te vergeten, 235.000 mensen. Um, en uh, dat, dat, dat zijn uh, aantallen waar bedrijven in België, maar ook bij bedrijven die verder kijken dan alleen in Nederland, ontzettend in, in geïnteresseerd zijn. Ja. Is er in België eigenlijk ook een lokale concurrent zoals we hier hebben? Uh, ik, ik, hoe bedoelt u concurrent? Dat is altijd zo grappig dat jullie zeggen, hoe zo concurrent? En als je met huis belt, want daar heb ik het natuurlijk over... die zeggen ook altijd, van, Facebook is geen concurrent van ons. Hebben jullie dat afgesproken onderling? Nee hoor, uh, <laughs> niet dat ik weet. Uh, nee, Zo'n concurrent? Uh, Facebook uh, is natuurlijk een wereldwijd netwerk... en maakt het mogelijk om met iedereen op de hele wereld te com com communiceren. En dat maakt het denk ik heel erg uniek. Ja, maar dat doet huis toch ook? Uh, ik, volgens mij is Facebook uniek in het, in het feit dat. Ja, die doen het in de hele wereld, maar goed, Hives doet het hier in Nederland. Ja, maar ik, ik, ik, ik denk dat uiteindelijk de gebruiker zelf bepaalt wat, wat bij hem past. En de kracht van Facebook is, is dat je een hele, noem het maar, clean en, en schone, simpele interface hebt. waar je informatie en kennis en ervaringen deelt met je vrienden. Nou, dat maakt het denk ik heel erg uniek. Ja, waarom wilt u het eigenlijk niet over hebben? Nou ja, ik, ik, ik wil het er best over hebben. Hebben ze het er nou toch over? Nee, nee, maar ik bedoel, dat, vet, dat wordt heel krampachtig gedaan. over dat. Want ik bedoel, ik kan ja, me zo ja. goed voorstellen... die mensen die op Hive zitten nu... nou, die zou je er best bij willen hebben. En Hive is omgekeerd ook wel. Die heeft liever al die Facebookers natuurlijk in eigen, ja, in, in, binnen de eigen poort. Ik, ik, ik heb wel een, een mooie quote gelezen van Hive zelf. Die zeiden, vergelijk het als Coca-Cola en Fanta. En dat vond ik wel prima. Je kan Fanta en Coca-Cola allebei drinken. En wie is dan Fanta en wie is dan Coca-Cola? Dat mag u zeggen. <laughs> ja. ja, ja. Ja, wat vindt u dan? Ja, ik, ik, ik vond het een leuke vergelijking. Het maakt me niet zo uit welk drankje ik ben. Ja. Internetdeskundigen, die praat ik ook maar nauw. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook niet zo heel veel verstand van heb. Maar die zeggen dat mensen tussen de 20 en de 50 overstappen van Hives naar Facebook. Dus onder de 20 zitten ze op Hives. En dan die belangrijke groep, hè, want dat zijn de mensen die met geld tussen de 20 en 50. Die zitten dan op Facebook. En, en dan misschien oudere mensen die zijn vergeten ooit zich af te melden bij Hives. En die zitten daar ook. Klopt dat een beetje, die analyse? Uh, die analyse ken ik niet. Wat wel belangrijk is om te noemen... is dat je op Facebook mag vanaf je dertiende... we zijn er heel strikt in dat je dat die, die leeftijd gebruikt en daarboven mag iedereen op internet uh, op, op Facebook. Ja. Maar is het zo dat dat, dat, dat, dat Hives dan laten we zeggen, wat meer voor de voor die jeugd is... En, en dat Facebook wat meer voor, voor de dertigers, de veertigers... Nogmaals, ik, uh, ja, je zegt de regels zijn: je mag er vanaf 13 op. Ja, dus is het voor iedereen. En we hopen dat we iets hebben gemaakt uh, met Facebook dat, uh, dat die ruimte biedt voor iedereen. Uh. Hij heeft gewoon 10 miljoen uh, leden. Hè? Dat zijn er wel meer dan uh, Facebook heeft in Nederland. Dat is de vraag? Nou ja, ik, ik zou me zo kunnen voorstellen dat, je, dat jullie proberen dat in te lopen... door bijvoorbeeld ook in Nederland je nu te vestigen bijvoorbeeld. Nou kijk, ik denk dat uh, uh, 4,8 miljoen mensen in Nederland is al best veel. Als je ze op een, uh, op, op een voetbalveld zou zetten, daar, daar, daar kan je als bedrijf al een hele hoop mee. En ik denk uiteindelijk is het echt de keuze van mensen zelf... of wij uh, een platform hebben gemaakt wat ze interessant vinden... waarmee ze ze uh, en ervaring delen met vrienden. En ook buiten Nederland... Ja, u bent niet door Facebook naar voren geschoven en zeggen van uh, zorg eens ervoor dat die, die lui van Huis uh, gewoon ook bij ons komen straks. Nee. De tent overnemen daar. Er nee. is geen enkel uh, scenario dat in de kast ligt dat daarop gericht is. Nee. nee. Nog even over die, die gebruikscijfers, hè? want daar is ook uh, over te doen. 4,8 miljoen zegt u nu steeds. Ik dacht dat in Dagblad de Pers stond een tijdje terug dat dat aantal toch beduidend lager ligt. Want uh, zeggen zij, uh, ook uh, de buitenlanders worden meegeteld die hierin loggen. Ja, ehm. Um... Uh, ik heb het artikel ook gelezen. en uh, Het is 4,8 miljoen mensen in Nederland. We meten dat heel goed. En het is natuurlijk spijtig dat er verschillende systemen zijn... die, die uh, verschillende getallen weergeven. Dat is natuurlijk vervelend, maar het is echt 4,8 miljoen ja. mensen. Maar zitten die buitenlanders daar nou wel of niet bij? Uh, die hierin loggen? Uh, wij, wij kijken naar uh, hoeveel mensen er in Nederland inloggen. Dat is echt 4,8 miljoen. Ja. Maar zitten die buitenlanders daar ook bij? Want die loggen ook gewoon in. Uh, de, de, de, de, nogmaals, het zijn mensen die in. in, in uh... Kunnen ook buitenlanders zijn. Dat, dat kunnen me mensen zijn uh, die Nederlanders zijn, een ander land komen, natuurlijk kan dat. Ja, ja. Ik zeg maar gewoon ja. Hè. Uh, dan, um, Facebook heeft wereldwijd 500, uh, 500 miljoen uh, profielen. Uh, hoe kijken ze eigenlijk internationaal aan tegen, tegen Nederland? Uh, nou, ik. Nederland is een van de, van de acht uh, vestigingen in Europa. En uh, Nederland heeft een aantal uh, dingen. Eén, de Nederlanders zijn uh, heel erg bezig met internet. Die weten precies wat ze willen. Dus dat is een hele belangrijk punt. Daarnaast hebben wij de, een van de hoogste uh, mobiele in, uh, penetraties van uh, welk land dan ook. Dus dat maakt Nederland een hele interessante markt... om te kijken hoe gebruikers met elkaar omgaan. Uh, en daarnaast natuurlijk... Voor de bedrijven die in Nederland zitten. Ja. Is het straks de bedoeling dat in elk land gewoon een Facebook kantoor komt? Ja, dat, dat, dat, dat zou in de toekomst zouden er uh, nog meer landen bij kunnen komen. Er zijn geen plannen om dat in het komende jaar maar, te doen. Nou, is er in heel best. veel te doen altijd over de privacy. Dat geldt trouwens niet alleen voor Facebook, maar dat geldt ook voor al die andere uh, organisaties die op dit punt bezig zijn, waarvan we de naam nu maar even niet meer zullen noemen. Um, het feit ja. is dat het zo is. Kun je ook zeggen dat, dat het kantoor waar u nu zit, dat, dat ook een soort Nederlands aanspreekpunt wordt voor mensen die daar problemen mee uh, hebben? Abs absoluut, ik denk dat iedereen binnen Facebook heel bewust is dat als je. Uh, de foto's, je ervaringen deelt op Facebook... dat we daar op een goede manier mee moeten omgaan. Daar hebben we ook hele strenge richtlijnen voor. En iedereen binnen Facebook is daar onderdeel van. Dus ook, dus ik, ook zelf. Ja. Maar het betekent dat het met z'n drie al die telefoontjes gaat beantwoorden? Uh, gelukkig niet. Uh, um, ik, ik denk dat uh, um, uh, het goede is dat we natuurlijk een bedrijf zijn... dat 2000 mensen wereldwijd heeft. Er zijn ook mensen die uh, als, als functie hebben om, om daar actie te ondernemen, dus dat is een belangrijk punt. We hebben technologie die uh, controleert of de dingen op een goede manier worden uh, gebruikt. En als laatste, uh, mensen zelf hun vinden kring controleren ook wel wie hun vrienden zijn... en op welke manier ze omgaan. Ja. Het gaat snel in de internetwereld. Hè? Vroeger hadden we het over MySpace en uh, wat hebben we nog meer gehad? Uh, Ilse was een zoekmachine, dat is allemaal alweer verdwenen. Hoe lang houdt Facebook het vol? Uh, ik, ik hoop heel lang. Uh, ik, denk dat, uh, ik heb mezelf natuurlijk afgevraagd ik ben, toen ik bij Facebook ging werken. Waar, waar gaat Facebook nou eigenlijk over? En ik denk uh, dat het Facebook de ruimte geeft om iedereen een stem te geven. Waar je ook zit op de hele, hele wereld. En de informatie rond de connecties tussen mensen te te bouwen. Nou, dat is iets heel sterks dat ik bij mijn vrienden wil hebben, maar wereldwijd ook. Mm. En dat maakt, denk ik, dat het iets unieks toevoegt in de ja. maatschappij. Is er al een film in de maak over de Nederlandse Facebook? <laughs> Niet dat ik weet. <laughs> u, moet, u moet ook eerst nog even de boel daar een beetje op orde ja, brengen. Hier eh, zitten. Dank voor het gesprek in ieder geval over Facebook Benelux. Arno Lebrun is dat, de directeur. Hier is um, Paolo Nottini, dat is een man met een Italiaanse naam, maar het is een schot. Pencil full of lead. Do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 Car tire and ties in my car. I got most of the means and scripts for the scene. Come out in a box, so I'm in with a shout I got a favorite chat, but better than that, Put in my belly and a license for my daddy. Nothing's gonna bring me down. I'm about to blow that high. Nothing's gonna bring me down. Boys, the best of all. Al full of lead was dat. Zometeen het Mediaforum doen we met uh, Katrien Kel en Tom van Eerst is hier door Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 En het aantal onverzekerden is flink gedaald. In een jaar tijd is dat aantal met 10% afgenomen. Er zijn volgens het CBS 136.000 onverzekerden. Ook zijn er 244.000 mensen wel verzekerd, maar die betalen niet. En een van de grootste Spaanse spaarbanken klopt aan bij de overheid voor steun. De Banco Basse heeft bijna 3 miljard euro nodig om aan de kapitaaleisen van de centrale bank te voldoen. En dat is twee keer zoveel als werd verwacht. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Beer Online.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 In de ochtend is het nog wel wisselend bewolkt en meest droog... maar in de middag regent het op veel plaatsen. Daarna strekt de zuider- tot zuidwestenwind aan tot matig kracht 4. Het is morgen wel vrij zacht met temperaturen uiteenlopend van 13 graden aan zee... en 16 lokaal 17 graden in het binnenland. De komende dagen blijft het wisselvallig en is het behoorlijk zacht. AMB Verkeersinformatie met nog één korte file op de A28 bij Utrecht. In de richting van Amersfoort staat tussen Soesterberg en Maren... 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het media Forum. Vandaag met Katrien Kel, presentatrice, ook journalisten. Dat zeggen je als eens vaker, dan ben je gewoon voor je hele leven. Ja, natuurlijk geldt ook voor Ton van Je blijft altijd als een journalist kijken, ja. Maar ook schrijver, hebben we pas gezegd. Schrijver, over de ja. Media ondernemer, wat al niet. Het moest lachen, gieren en brullen worden gisteravond. Drie uur durende Goede Doelen Show, de gekste dag. Zo gingen bijvoorbeeld twee cabaretiers op bezoek... bij een eenzame bejaarde mevrouw. Even Ja, Roelofs. Ja? We zijn nog niet klaar, hè? We gaan een grappie-happie doen. En ik las op de lijst bij Ria... Vloeibaar, hè? Vloeibaar, vloeibaar ja. Ja. Dat niet de magie van mevrouw Roelofs. Ja. ja, duo Fischer en uh, Meijer waren dat. En zo ging het nog een hele tijd door. De gekste dag is een beetje afgekeken van uh, de succesvolle Britse Red Nose Day. In uh, Engeland is dat al ruim een kwart eeuw traditie daar. Katrien uh, Keil, wordt het hier ook een traditie? Nou, weet je, dat is dan echt een heel goed idee eigenlijk, hè? Op, op papier. Ik wil, als het een programmavoorstel is, dan denk ik dat allerlei bazen bij tv denken... oh, nou, dat ziet er leuk uit. Goed idee, cabaretiers met presentatoren. Grote namen allemaal. Fantastisch, grote namen allemaal. Nou, kan niet mislukken. En dan blijkt maar weer dat als je programmamaker bent... dat je eerst goed moet nadenken waar je precies mee bezig bent. Ik heb gekeken en ik heb het na een half uur uitgezet... omdat ik nog steeds niet wist voor welk goed doel dit allemaal was. Nou, dat is, lijkt mij een regel nummer 1 dat als jij iets uh, doet voor een goed doel, dat de kijkers in elk geval te horen krijgen, welk goed doel? Ja. Nou, dat vond ik zo storend en dan dit stukje wat je net liet horen nou, ik dacht het zal wel geestig bedoeld zijn, maar ik vond het zo wans-wans maakt. Toch, Lint? Wel gekeken? Ja, ik moet nou een beetje teken schrijven ja. natuurlijk. Oh, ik vond niet. het... De, nee, dat het maakt niet uit. Je mag ervan <laughs> vinden wat je ervan vindt. Het, het was meer de goede bedoelingen show dan de goede doelen doelenshow. Uh, ja. um, afgeleid uh, van dat format in Engeland. Maar de Engelsen doen dit soort dingen... altijd met een, een, met een zekere chic. In Nederland gaat het er heel Nederlands uitzien. Dus laten we zeggen... Wat is dat? Heel Nederlands? Ja beetje uh, lullig en plat. <laughs> en, en, en, nou, niet, niet plat in zijn bedoelingen, maar soms wel plat in zijn uh, uitwerking. Uh, ja. hmm. uh, dus niet, het staat. niet genoeg uitgewerkt. Nee, het staat bol van de goede bedoelingen. Een zekere chicheid uh, ontbreekt. En ik vind zelf dat er iets te snel naar televisieprogramma's uh, wordt gegrepen... op het ogenblik om goede doelen te dienen. En ik ben het wel met uh, Catherine eens... dat niet altijd even duidelijk is wat er met dat geld uh, gebeurt. Hier was het een melee aan uh, goede doelen. Ja. Ik heb er zelf een bezwaar tegen dat er geld wordt geworven... zonder dat er een goed plan onder ligt. Je weet nooit waar wordt het geld voor uh, geworven. En er vindt nooit een uh, fatsoenlijke verantwoording uh, plaats. En... Uh, ja, daaraan ging dit programma natuurlijk nou, ook mank. Jean-Pierre de criticus van de Volkland, die schrijft vanochtend... Uh, het moest zo nadrukkelijk lollig zijn... dat de meeste grappen en grollen volkomen doodsloegen. Grotendeels omdat ze domweg niet leuk genoeg waren. Uh, daar valt dus om heel op te winnen. Ja, dat is waar. Als, als... Maar ja, dat weet je, niks zo moeilijk als humor natuurlijk, hè. Ik wil, het, is, het is niet voor niks dat er maar een paar komieken op de Nederlandse televisie het echt goed doen, dat is omdat het heel erg moeilijk is om geestig te zijn. Je kunt een supergoeie cabaretier zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook op televisie goed overkomt. En dat je zo'n zo scène met zo'n oude mevrouw uh, uh, leuk kunt maken. Hmm. Daar moet je toch een beetje die tong in cheek hu humor van de Engelsen voor hebben. Ja, dat hebben wij niet. Zo uh, nee, so simpel is dat het. Dat weten we helemaal niet hoe dat moet. Dus, en dat was pijnlijk duidelijk te zien. En ja, als je dan informatie krijgt uh, van grappen over belgen. Hoe kan je de voor- en de achterkant van een Belgische onderbroek zien? Ja, de voorkant is geel en de achterkant is bruin. Denk ik jongens, jongens, wat een niveau. Toch een beetje plat dan misschien. Ja, ik denk dat het probleem met dit soort programma's vaak uh, is dat het vooral een feestje voor programmamakers uh, is en dat je soms als kijker het gevoel hebt dat je er uh, buiten Totaal staat niet bij ons. en over ja. de hele linie genomen. Uh, zie je ook bij de publieke omroep en de programmering een zekere platheid uh, ontstaan. Mm. Nog, nog even naar de kijker toe, want ik, ik kan me zo voorstellen dat mensen zitten daar naar te kijken en die denken, ja, er is toch een enorme ramp in Japan aan de gang, uh, Libië volop bezig, allemaal ja. mensen die daar wegvluchten en dan gaan wij een beetje, ja. Nou ja, op zich is het natuurlijk wel goed dat je wat probeert te doen voor mensen die het moeilijk hebben in Nederland daar heb ik ook helemaal geen bezwaar tegen en daar moet vooral veel voor gedaan worden er zijn heel veel mensen die onder het bestaansminimum leven en dat vergeten we nogal eens. op zich ben ik de eerste om daar actie voor te voeren. Alleen natuurlijk niet als er nog doden onder het puin in Japan liggen. En he, bedoel, ja, wat dat betreft is de publieke omroep natuurlijk ook zo'n moloch... dat als ze dat nou op deze avond gepland hadden... dan kan het ook niet vier weken later, mm -hmm. weet je wel. Ja. Goed, de vraag is of het een traditie wordt, begrijp ik ook een beetje bij jullie. Uh, iets anders, een Nederlandse jongeren leven ongezond, ruim twee derde van de jongeren beweegt te weinig, drinkt te veel, rookt en bloot en dat concluderen dan de meeste kranten, naar aanleiding van CBS, Hij ze behalve trouw, want die schrijven vanochtend, jongeren leven gezonder dan tien jaar geleden, ze drinken, roken minder en zijn meer gaan bewegen. Ja, wat is hier aan de hand over Ja, ik, ik weet het niet. Uh, ik ben ook altijd ontzettend benieuwd als er cijfers gepresenteerd worden... of het beter of slechter is geworden. En de Nederlandse traditie is, het is altijd slechter geworden... want anders is het geen uh, nieuws. Dus daar zit een zekere mate van overdrijving in. Ik uh, raakte hier in vertwijfeling door die verschillende berichtgeving... en ik ben uh, naar die site van, van het CBS uh, gaan kijken... om te zien of ik me daar een onafhankelijk oordeel over kon uh, vormen. En ik moet zeggen, daar vind ik dan niet de gegevens op grond waarvan ik deze conclusie kan trekken. Dus er staat op die site niet dat het slechter is geworden. Maar ik kan ook niet zo gemakkelijk uh, de vergelijking met het, uh, met het verleden nee, vinden. Ik dus ik dat... weet niet wat, het, wat de feiten zijn Kijk, op dit moment. Trouw realiteert het aan tien jaar geleden. En uh, die andere kranten die kijken gewoon naar de, naar, zeg maar, de jongste resultaten. Nou ja, ik, ik, het verhaal is. Ik, ik vind het wel heel verstandig uh, om eens wat meer achter de, de gekte van de dag uh, te kijken. Want ik vind dat je wel voortdurend op het verkeerde been uh, wordt gezet. Daar hadden we gisteren nog een voorbeeld van met TB. Meer TBS'ers ontsnappen. Dat heb ik in de loop van de dag gevolgd, die berichtgeving. En daar raak je ontzettend in verwarring. Geen journalist doet ook moeite om achter de waarheid te komen, heb ik het gevoel. Want de cijfers van TBS'ers die niet terugkomen, zijn wel verdubbeld, maar dat zegt bijvoorbeeld niks over de verdubbeling van het aantal delicten wat daarmee samenhangt. Dus hoe ernstig dat dan is, daar zit ook iemand bij die toevallig de trein gemist heeft en bij wijze van spreken een uur later komt. Er was een mevrouw die ondervraagd werd door Sven Kokkelman... maar dat eindigde in een ongelooflijk grote ruzie... waardoor ik nog niet wist wie de waarheid uh, sprak. Sven Kokkelman ongetwijfeld. Ja, nou ja, Sven vond dat hij won... maar <laughs> ik was als radioluisteraar de verliezer... want ik begreep er helemaal niks van. En deze mevrouw die suggereerde dat daarbij in die cijfers ook zit... het aantal mensen dat twee, drie, vier uur te laat komt. Mm. En dat is toch een heel ander verhaal... dat ja. de die ontsnappen. Katrien, cijfers en, en journalistiek... Ja, t, we, we, we zijn allemaal van afhankelijk ook wel want je je gebruikt het heel vaak ja. als aanleiding voor iets. En je wordt er ook mee doodgegooid met al die onderzoeken. Hè? Dat vind ik altijd zo mooi mm. bij 538. Dan zegt het echt in even zo. Ah, dan hebben we weer zo'n onderzoek. Ja. Weet je wel, ze onderzoeken alles. En uh, nou ja, prima. Maar het is natuurlijk op zich heel handig om cijfers die nu verschijnen. Uh, tegen de cijfers van tien jaar geleden aan te leggen. En als dan blijkt dat er minder drugs worden gebruikt. En minder wordt gerookt. En de jongeren, vergele jongeren vergeleken met tien jaar geleden gezonder leven. Nou, dan vind ik dat de Trouwde goed gedaan heeft. Hmm. Als het zo is. Maar zijn we als journalisten ook wel te makkelijk soms. Dat je die cijfers ook maar klakloos... Inderdaad, er komt voor persberichten uitgegeven ja. door een organisatie. Die vaak zelfs een onderzoek hebben geïnitieerd. Je dat je is hoopt, vaak in een koor op hun molen. Dat, ja, je hoopt dat het waar is. Maar ja, om dan inderdaad achter die cijfers van die TWS'ers aan te gaan. Ik denk eerlijk gezegd, nou als ze die cijfers geven, dan zal het wel zo zijn. En Ton is dus iets argwanender dan ik. En die gaat gewoon kijken van, ja, is het eigenlijk wel zo? Er wordt met, er wordt met cijfers ongelooflijk gemanipuleerd. Je moet je altijd afvragen, wat is de bron van die cijfers? Want uh, cijfers worden in de pers op het ogenblik ook veel gebruikt... Uh, voor, door belangenorganisaties om hun, om hun gelijk te bewijzen. En journalisten... Uh, nemen ze uh, te snel en klakkeloos uh, over. Dus je kunt op cijfers en de publiciteit ja. niet vertrouwen. Op het maar ook. bijvoorbeeld dat voorbeeld wat jij noemt met die TBS-cijfers... daarmee wordt de opinie in feite gestuurd door in dit geval uh, het kabinet... Toch? want die kwamen met die verhalen naar buiten. Het is evident. Uh, het, het is eigenlijk ook schandelijk wat er uh, gebeurt... want uh, als je de berichtgeving gisteren volgde... dan was het eigenlijk één groot pleidooi om TBS uh, af te schaffen... omdat door die cijfers zogezegd bewezen wordt dat TBS mislukt wordt. En hier en daar hoorde je een advocaust... Advocaat bepleiten uh, om dat niet te doen, omdat er wel soms problemen zijn, maar het uh, in in, of het een grote linie, een uniek systeem is... waarvan de mensen die er verstand van hebben zeggen dat het werkt. En dan ja. vind ik dat wij daar in de publiciteit wel erg onzorgvuldig mee omgaan. Ja. We gaan naar het uh, laatste onderwerp voor ons nu om te bespreken. Gisteravond zat oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen aan tafel met Paul Witteman. En hij zei daar dit. Het is de 42e dag uh, morgen. Uh, ik heb, was een van de eerste journalisten die daar arriveerde. Uh, heel kort na de revolutie van 17 februari. Daarvoor zat ik in Egypte steeds op dat Tahrirplein. Dat is vanaf eind januari. En eh, ik merkte wel dat ik, eh, zeker na de aanval op Benghazi heel erg moe werd. Er kwam aflossing vanuit de NOS ook, hè? Lex Runderkamp ja. zit er nu. Dus ik ben even razendsnel eruit gegaan. Ja, hij was dus in Egypte, uh, zat nu twee maanden in Libië... en uh, is nu even terug in Nederland, uh, vervangen dus. Uh, Catherine Kijl, uh, de oorlog daar gaat gewoon door. Wat, ja. wat vind je daarvan? Ja, dus het doet me echt denken aan iemand uh, die tegen de Libiërs zegt... sorry heren, maar de door de CAO gesuggereerde werktijden gaan in werking. Ik moet nu naar huis. Ik vind het echt, ik vind het niet kunnen. Hm. Ik vind het van een softie gedrag. Ga, word dan geen oorlogverslaggever. Ja, hebben. maar dan moet ik het toch even voor Hans-Jaap Melis opnemen. Want wat, wat hij ook net zegt, hij heeft ook al, al heel lang daar... In Egypte gezeten. Dat snap ik. En hij is, de, hij is ook al lang bezig. Maar we hebben ook al die hele affaire gehad met de Vereniging van Journalisten. Weet je wel, die gingen adviseren dat, uh, dat er geen journalisten naartoe mochten, want Naar was het gevaarlijk. was gevaarlijk. Ja, dan denk ik, waarom ben je een journalist? Ik bedoel, dit zijn de momenten waarop van je verwacht wordt dat je er bent ja. en dat je verslag doet. Nou... Tom Vlind kan je wel een beetje in hem verplaatsen. Hij heeft ook gezegd, hè, van, uh, hij, hij zei dat in dat fragment ook net... ik, ik was moe, uh, hij moet daar beslissingen nemen... die soms uh, ja, gevaarlijk kunnen zijn. Dus hij zegt, ik wil gewoon fris zijn... om, om in ieder geval goede, goede beoordeling te kunnen maken. Nou, ik wil niet lastig gevallen worden door verslaggevers... die zeggen dat ze moe zijn of die terug naar Nederland moeten... Uh, omdat er een familielid uh, trouwt. Want dat verhoudt zich allemaal niet met oorlogssituaties. Maar uh, hier wordt wel een fundamenteel probleem uh, zichtbaar... dat wij vanuit Nederland dit soort de projecten niet echt goed kunnen aanpakken. Het zijn allemaal van die hit-and-run-acties. Uh, Wij vliegen uit naar die plekken in de wereld waar er iets uh, gebeurt. En mijn grootste zorgpunt uh, is dan ook nog... dat daar dan verslaggevers rondlopen... Uh, die wel kunnen uh, uh, vertellen wat ze zien maar die ook niet de goede informatie hebben om de situatie te analyseren. Mm. Ja. Dus we besteden er te weinig geld aan, we, we gaan er te incidenteel naartoe... en uiteindelijk worden we dan toch nog mm. over hele ingewikkelde situaties slecht geïnformeerd... omdat die journalisten ook niet goed ja. op de hoogte zijn. Maar juist hij is iemand die volgens mij altijd... Als laatste ongeveer ergens weggaat, als eerste ook overal is. Uh, en, en, en als hij dan zegt: van ja, om, om mijn eigen functioneren te verbeteren, moet ik er gewoon even uit nu. Nou ja, dan kun dat, je ook zeggen, dat is wel realistisch. Tuurlijk, ik, dat is wel realistisch, maar onze irritatie is natuurlijk ook een beetje ontstaan. Door, door de hele voorgeschiedenis hierbij. En ik weet niet of jullie gisteravond die twee vrouwelijke verslaggevers hebben gezien: één uit Denemarken en één uit Amerika. Waarbij het gewoon duidelijk was dat die vrouwen al weken optrokken met de opstandelingen. Kijk, en dan denk ik, ja, dat is. Is dus het werk waar je eigenlijk uh, mee bezig moet zijn, en ik heb geen enkele Nederlandse verslaggever dat zien doen. Ik vrees dat de meesten toch verslag doen vanuit de Vijf Sterren Hotel en ja. Daar heb ik niet zo heel erg veel respect voor eigenlijk. Tom van Linten, zelf bij Brandpunt gezeten. Ook, hebben jullie dit ooit meegemaakt, dat je, dat je bijvoorbeeld wegging ergens? Uh, dit is van alle tijden en het is interessant om eens even terug te kijken. Willy Brood Nieuwenhuis heeft uh, inmiddels overleden... maar heeft ooit een boek geschreven waarin hij terugkijkt... op de, de manier waarop wij verslag hebben gedaan rond de Vietnamoorlog. Uh, we, we vonden dat we dat fantastisch hadden gedaan. En Willy Broort uh, legde uit dat hij uh, daar achteraf uh, over de aanpak nogal wat spijt had, juist vanwege die hit-en-run-acties. Hij zei, wij kwamen daar, we liepen daar drie weken rond... en we analyseerden de situatie alsof we wisten waar we het over hadden. Maar achteraf gezien, moet ik toch vaststellen, dat dat niet zo uh, was. Catherine, hoe ging dat bij hier en nu vroeg? Nou ja, we gingen er wel naartoe natuurlijk. En, uh, en ik, ik, ik, ik, ik vond mijn hart ging ook open toen ik die vrouwen gisteravond bezig zag. Want ik denk met name in de Arabische wereld... dat het voor vrouwen veel makkelijker werken is dan voor Westerse mannen. En, uh, en dat zag je ook in de manier waarop die vrouwen werden benaderd... Door door de mensen daar. En uh, ja, dan denk ik uh, jammer dat er niet een, een Nederlandse vrouw is die meer dat doet. vrouwen naar het front zeg jij. Nou, waarom niet? Ik heb het zelf ook gedaan. En uh, ja, het is me altijd goed bevallen, want ik werd als een koningin behandeld, kan ik je vertellen. Ja. Goed, dank u. Waarom moet je lachen? Waarom lach je nou? Nou ja, het is wel erg dat je als vrouw naar het front moet om als koningin ja. behandeld te worden. Daarom lachen. Nou, het Zoiets gebeurt dan. thuis ook nog wel eens hoor, Ton. Dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. <lacht> Katrien Keil en Ton van Lintz. gaan we de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we met uh, Wil Horsman, die komt uit Evertsoord. Ik, ik ga hem zo vragen waar dat ligt in. Nederland, dat ben ik even vergeten. En dit is de muziek van Colby want zo moet je het uitspreken, heb ik begrepen. I Do heet het liedje. It's always been about me, myself and I. With our relationships, we're nothing but always the time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I'd love, it wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do. I Say I do met uh, ingewikkelde achternaam. En uh, I Do heet het liedje. Het is van een nieuw album van hem. Dat komt volgende maand uit. Uh, dat heet All For You. In de studio is Wil Horsman. Die gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Hij is 45 jaar en woont in Evertshoort. Waar ligt dat ook alweer? Evertshoort. Dat ligt iets ten westen van Venlo. Uh, Venlo zelfs. Klein dorpje. Ja, ja. Ik zou ja. het echt niet uh, hebben... Uh, is... daar hebben niet hebben geplaatst. Het is schitterend te Het ligt vlak aan de... Aan de Peel. Ja. De Grote Peel. Ja. Ja, ja, prachtig. Ja. Uh, groepsleider in de begeleider in de zorg. Ja, ja. volwassenenzorg. zorg. Ja. In een instelling in uh, Noord-Brabant. Ja. Hoe is dat? Aan de ene kant hoor je dan dankbaar, maar ook zwaar werk natuurlijk. Uh, het, het wisselt af. Het kan zwaar zijn. Het kan ook heel dankbaar zijn. Je krijgt er wel wat voor terug. Ook een stukje persoonlijke ontwikkeling wat je, wat je zelf doormaakt... Uh. Waar ik dankbaar gebruik van maak. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, nou, in intussen de radio natuurlijk aan en zo. Uh, een beetje ja, het mijn radio die staat vast op Radio 1. Die kan kijk, niet meer kijk. verwisseld worden. Zodoende dat ik nou ook uiteindelijk hier ben beland, denk ik. Kijk, Dat soort berichten horen we graag. Ja. Uh, eens kijken of dat ook allemaal een beetje uh, wat uh, oplevert wat betreft dat nieuws. 35 punten, dat is de score van gisteren. Daar moet u in ieder geval overheen. Uh, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. De Verenigde Staten zijn er niet op uit om de Libische leider Gaddafi met geweld te verdrijven. Ik like to update the American de Libische leider Gaddafi verliest snel terrein bij de slag om Sirte. Zijn geboorteplaats boeken de opstandelingen successen. Oorlog mag dan niet leuk zijn, vliegen is dat wel. Het hartstikke mooi dat ik juist weer in een vliegtuig kan... en dan een operationele missie kan uitvoeren. Ja, sinds gisteren doet Nederland echt mee met de luchtpatrouilles boven Libië. Welke politieke partij heeft gezegd dat er ook ruimte moet zijn... om grondtroepen te bestoken... De VVD. En dat is goed. Vraag 2. Op dit moment is er een grote internationale conferentie bezig over Libië. 35 landen zijn aanwezig om te praten over de inzet van diplomatie om Gaddafi weg te krijgen. In welke Europese stad is die conferentie? Hmm. Parijs. Nee, dat is niet goed. Ze waren al eerder daar in Parijs, maar ja, ze zijn ja. nu in Londen. Namens Nederland is de ambassadeur in Groot-Brittannië aanwezig. Het gaat onder meer over de rol van de NAVO. Dat vanaf morgen het bevel voert over de acties daar in Libië. Vraag 3. Eén land maakte tussen 1966 en 1996 geen deel uit van de militaire organen van de NAVO. Vanaf 1996 tot aan 2009 maakte het lid een voorbehoud met betrekking tot militair optreden. Sinds april 2009 is dat land weer volwaardig lid van de NAVO en doet actief mee met alle acties. Over welk land hebben we het hier? Turkije. Dat is niet goed, het is Frankrijk. Ach, opvallend is dat Frankrijk juist de aanjager was van de bombardementen daar op mm. Libië. We gaan naar vraag 4, de vraag met een geluidsfragment. Ja. U hoort een stem. Van wie is deze stem? Het blijkt dat het aantal rode en gele kaarten... het aantal molestaties en het aantal gestaakte wedstrijden... eigenlijk niet afneemt. Uh, wat er mist, is ook een uh, goede bestraffing daarvan. Dit is de voorzitter van de KNVB, maar ik ben zijn naam kwijt. Ik moet passen. Nee, ik weet het niet meer. Ja, want dat laatste, dat klopt natuurlijk allemaal ja. wat u zegt. Maar we moeten een naam hebben. Michael van Praag heet hij. Och. Ja. ja. Um, hij... Um, hij vertelde gisteren dat er veel strengere straffen komen... voor amateurvoetballers die zich misdragen. Mm -hmm. Zo komt er voor geweld tegen een scheidsrechter een fikse minimumstraf. Hoeveel jaar wordt een voetballer die een arbiter belaagt minimaal geschorst... volgens die nieuwe plannen? Uh, even denken, ik heb het gelezen. Hoeveel jaar wordt een voetballer geschorst? Minimaal, hè? Minimaal. Uh, voor het belagen van een scheidsrechter. Ja. Anderhalf jaar. Het is drie jaar? Ja. Dat was ik Force heeft verder nog geadviseerd om teams die schuldig zich schuldig maken aan collectieve vechtpartijen sneller uit de competitie te nemen. Hmm. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten, die kunt u ook nog wel gebruiken. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk: wie bedoelen we hier? Dus ik wil graag een naam horen. Ja. Um, als u het antwoord weet, dan moet ik stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Belofte maakt schuld. Drie. Sport, politiek of popmuziek? Ik ben van alle markten thuis. 2. Ik praat soms sneller dan de autocue. 1. Mm. Ik houd woord. Als Ado Den Haag vijfde wordt, ga ik kaal. Matthijs van Nieuwkerken. stop. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is ja, hem. Jammer. Dat is hij zat er ja. niet eerder in? Nee, hij kwam. Ik las hem net nog, maar. Ja. Diep in de krochten van mijn hoofd, ja. Hij uh, presenteerde Hollands Sport, dus vandaar ja. die sport. Uh, vaak politici aan tafel natuurlijk. En doet ook nog eens een keer de top 2000 Gogo dus vandaar die muziek. Uh, hij heeft flink de vaten erin als hij presenteert. En uh, ja, die weddenschappen, met Ado Den de Nader. Ja, ja, ja, uh, ja. Uh, hij gaat het echt doen, geloof ik. Uh, we komen op een score van twee. Daarmee spelen we mm. zometeen deel twee van de nieuwsquiz.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 Vandaag De De negativiteit rond hoofddoekjes moet afgelopen zijn. Gaat er wel eens een dag voorbij zonder een discussie over hoofddoekjes dan? Uh, vandaag in elk geval niet, want het is hoofddoekjesdag. De standpunten over deze hoofdbedekking lijken nog steeds precies tegenover elkaar te staan. De een vindt dat iedereen zelf mag weten wat hij draagt. De ander wil dat hoofddoekjes worden verboden. Nou, straks in stand.nl mag u zeggen wat u vindt. Stelling dus, de negativiteit rond hoofddoekjes moet afgelopen zijn. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0801. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar @stand_nl. Dan we zijn we terug bij Wil Horsman en uh, die heeft net uh, Factor 2 gescoord hè, in uh, deel 1 van de quiz. Dat betekent 18 vragen goed uh, om over die 35 is, heen te gaan. Dat is veel. Dat is best veel, maar ja. het kan wel. Dus uh, laten, we ja. gewoon, uh, we beginnen. laten we gewoon ons best doen. Met z'n allen, als u een antwoord niet weet onmiddellijk pas roepen, dan stel mm -hmm. ik snel de volgende vraag. En dan hebben we nu 90 seconden tijd voor al die vragen. Dus dan komt-ie. De nationale nieuwslist. Welke actrice heeft een Rembrandt gewonnen voor haar hele oeuvre? Caris van Houten. Nee, dat is René Soutendijk. In welk oh. land is de tijgerpopulatie flink toegenomen? In India. Dat is goed. Voor welke luchtvaartmaatschappij gaat Victor en Rolf de business class gadgets ontwerpen? KLM. Dat is goed. In welke Nederlandse plaats was gisteren een lichte aardbeving? Hmm. Hengelo. Sappemeer. Oh. Wat is de naam van de minister die het elektronisch patiëntendossier gaat aanpassen? Pas. Edith Schippers. In Dongen zijn alle leden van welke partij uit de gemeenteraad gestapt? Mm, GroenLinks. Nee, de SP. In het IMF is kritisch op welk onderdeel van het Nederlandse belastingstelsel? Pas. Hypotheekrenteaftrek. Welk land heeft besloten de noodtoestand op te heffen... die al sinds 1963 gold? Pas. Dat was Syrië. Mm. Wie vertrekt als voorzitter van de raad van commissarissen van het havenbedrijf Rotterdam? Um, van Houten. Het is Ad Scheepbouwer. Oh. Tegen wie speelt Oranje vanavond de kwalificatiewedstrijd? Tegen Hongarije. Dat, dat is goed. In welke stad gaat het meisje naar school dat naar de rechter uh, gaat vanwege haar hoofddoek? In welke stad? Amsterdam. Nee, het is dus Volendam. Mm -hmm. Volgens welke organisatie leven Nederlandse jongeren te ongezond? Uh, UNHCR. Het is dus het CBS, die heeft de cijfers oh. uh, ja. naar buiten gebracht. De voormalig leider van welk land is gisteren onder huisarrest geplaatst? Egypte. De ChristenUnie wil dat wat voor voertuigen vaker over de vluchtstook mogen? Ambulances. Dat is goed. Welk Italiaans eiland kan de toestroom van vluchtelingen niet meer aan? Uh... La -la Pedusa. Nou, weet je, die tellen nee. we er gewoon nog even bij. Ja. Ja. Ik, ik ben gewoon eens ja. een keer uh, schappelijk ook als quizleider. Merci. Ja. Ja. Ik ben echt heel te slap ook. Uh, yes. Lampedusa is het officieel. Lampedusa. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. Maar we hadden zelf al een beetje door hè, dat die 18 er niet in zaten. Nee, ja. Het zijn er vijf geworden, keer 2, dat is tien. Nou, dat moet. Dat is niet heel veel. De je had een beetje een blackout, wel... out had ik het idee. Hè? Pardon? Je had een beetje een blackout, had ik het idee. Ja, ik de heb de de de misschien te veel uh, geluisterd en gelezen. Dat, ja. uh, dan uh, raak je op een gegeven moment overvoerd, ja, dan je dan je zit Er zitten Dan zit te vol en dan die zit die ja. ruimte om een beetje dat we op elkaar te hustelen, zit er net niet in. Nou, maar, het maakt niet uit. We gaan uh, twee kaarten voor beeld en geluid meegeven: een lunchradio en ook nog eens een keer een mok van dit programma. Dus niet helemaal met lege handen naar huis. Was leuk om een keer te doen. Goeie reis terug naar Limburg. Dankjewel. Wij melden ons straks om kort overheen weer. Dan gaan we het hebben over handelsmissies. Er is er nu eentje in Vietnam namens Nederland. En er gaat er eentje naar. India. maar wat is dat dan eigenlijk zo'n homosmissie? Daarover zometeen meer. Nu is het NOS Journaal. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. De manier om te scoren is vaak rechters. Dit is ons standpunt.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 Vroege Vogels TV. Het intrekken van het keerbesluit houdt zalmen tegen bij de Haringvlietdam. Goed rietbeheer is essentieel voor tientallen dier- en plantensoorten. In tuinreservaten aandacht voor de winterbloeiers. En Big Broeder volgt familie Vos op de voet. Dat vandaag in Vroege Vogels TV om vijf voor half acht bij de VARA op Nederland 2.